Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Bijna 30% van de Nederlanders heeft antistoffen tegen corona. Jongeren bouwen antistoffen op door grote uitbraken, lijkt het onderzoek van bloedbank Sanquin. Ouderen krijgen die antistoffen omdat ze momenteel gevaccineerd worden. Maar de groep 40 tot 60-jarigen blijft achter... Daar maakt de Bloedbank zich zorgen om. We zien nu gewoon een toename van het aantal mensen tussen de 40 en 60... die op de intensive care terechtkomen. Dus ja, inderdaad, mensen lopen nog steeds een risico. Maar het geldt ook voor jonge mensen, en jonger nog dan 40. Die worden misschien niet zo ziek dat ze in het intensive care terechtkomen... maar hebben wel een risico om long covid te ontwikkelen. De Bloedbank is bang dat er bij meer versoepelingen... ook meer mensen tussen de 40 en 60 jaar op de IC's belanden... Er zijn twee vrouwen opgepakt voor het bedreigen van RIVM-baas Jaap van Dissel. Ze zaten in een Telegram-groep waarin werd opgeroepen tot het vermoorden van Van Dissel. Daarbij werd ook zijn adres gedeeld. De vrouwen zijn opgepakt en blijven nog zeker twee weken vastzitten. De coronaregels op Curaçao worden iets versoepeld, heeft de premier bekendgemaakt in een persconferentie. Zo gaat de avondklok van 7 naar 9 uur en mogen restaurants hun terras weer openen, wel voor de helft. En verder gaan de winkels deels weer open. Het is een typisch Nederlands exportproduct, de fiets. Jan Willem uit Rotterdam woont in Libanon en daar is veel chaos. Economisch gezien vanwege de ontploffing in de haven van een tijdje terug en in het verkeer. Want door gebrek aan elektriciteit werken de stoplichten niet. Dus bedacht de Rotterdammer een fietsenproject. Twee jaar geleden verklaarden Libanezen me nog voor gek. En ook eigenlijk vooral niet-Libanezen. Die zeiden van ah, dat, dat kan allemaal niet. Nu het land komt met een ongekende economische crisis, blijkt de gratis elektrische fiets een uitkomst. Er dus zijn mensen heel verdrietig. Maar tegelijkertijd is dus ook omdat er heel veel jongeren juist zijn die juist echt het voortouw aan nemen zijn om, om hier het beste van te maken. Ja, Dat geeft ook wel weer een soort hele positieve energie. Het inspireert ons natuurlijk ook om, om, om, ja, om zoveel mogelijk van dienst te proberen te zijn. Uh, uh, en ook extra hard te werken om ons zo snel mogelijk zoveel mogelijk fietsen ook hier beschikbaar te stellen. Dan nog wat weer. Vanavond en vannacht kan er wat regen vallen. Morgen in de ochtend eerst droog. Daarna nog wat regen en een graad of 10. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen... staat tussen Knopend Kooijmeer en Akersloot nog 2 kilometer file. En de vertraging is daar 20 minuten. Gebeurde daar een uurtje geleden een ongeluk... maar inmiddels zijn alle rijstroken weer vrij. Tot zover de verkeersinformatie.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 Een beetje graag uh, dames die voorop gaan in de strijd bij de harde muziek uh, before the drop uh, hoorde je met uh, rendezvous ook uh, uh, vrij nieuw moet ik erbij zeggen. Uh, nou is het de bedoeling dat ik uh, even de, de, de band uh, ga introduceren maar uh, voorlopig zit dat er nog even niet in. Uh, er is er eentje die, die, uh, die, die, die er zit. Uh, goedenavond. Goedenavond. Ben alleen even je, je naam. Uh, Sam. Sam. Ah. Yes. Maar volgens mij heb ik jou ook geïnterviewd destijds. Uh, nee, ik was er toen als enige even uh, niet bij. Was jij er als enige niet bij? Nee, nee, ik nee, kon niet. Ik, uh, en ik had toen uh, een... had er iemand anders uh, dienst? Uh, ja, dat had van me ingevallen toen gelukkig oh, die manier, op die manier. Maar ben jij wel een vast onderdeel ja, van, uh, van de band? Zeker, zeker, zeker. Ja, ja. want uh, nou ja, goed. Uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, jullie zijn al een tijdje bezig, hè? Kijk, we zijn nu, denk ik. Een jaar of drie. Een jaar of drie zoiets. Ja, dat, dat moet, ja. moet haast wel. Ja, ja. Kijk, dan komt, komt uh, Lanique zelf ook uh, nee, erbij. Nee, ik had even een sanitaire ja. stop. Sanitaire stop, Lanique. Maar dat maakt niet uit. Ja. Uh, ik, ik, hoorde net, ik, ik hoorde net uh, van Sam dat hij de enige was op die avond uh, dat, uh, dat hij niet meedeed. En uh, dat, dat er toch een stand-in uh, was. Ja. Douwe. Ja. Douwe, ja. ja. ja. ja. goede uh, Goeie gozer. Goeie, goeie gozer. gozer. Ja. En weet, jullie waren met z'n vier, vijf geloof ik hè, op die ja. avond hoe weet je dat? jij was er niet eens bij. Nou, waar, nee, nou, je, ja, we waren met de vier. <laughs> je in geval. stiekem met een livestream mee ja. te kijken toen al, toen al een livestream. Ja. Ah, ja, dus je moet je Die kijken in de de het um, even over, uh, over toen en nu, want ja. uh, was het toen eigenlijk wat meer uh, beginnen Hoe uh, bedoel je? nou met de, de band of uh, of was je toen al een lange tijd uh, bezig? we waren toen al wel een tijdje bezig, ja. Um, um, maar ja we zaten nog wel in een opstartfase. Toch wel. Ja. Uh, was dat ook de reden om uh, dan toch ook je horizon uh, een beetje te, te verleggen... en uh, denken van, nou, dan doen we maar mee aan de naar nou, woord Was dat een beetje ook... Uh, ja, we is... wilden gewoon spelen. En dit ja? was een van de ma meest makkelijke manieren om te gaan spelen... Ja. En ja, uh, uh, we kregen ook wel een volle bak op dat moment. Ja. Want Closed Fire had uh, heel veel mensen ja, meegenomen. Ja, Cloaster Fire! Dat kreeg ik ook maar nog. Die, die, die hele zaal stond gewoon vol. Dat was ja. niet normaal. Heb je daar aardig op mee kunnen liften dan uh, wat dat er gaat? Met uh, de niet zozeer, want toen hadden we nog geen muziek uit. Nee? En, en maar wel wat optreden betreft. En wat optreden betreft, ja zeker. Ja. Dat, dat bedoel ik eigenlijk. Het optreden zelf, dat de fans van Close to Fire bleven. Ja, ja, ja, ja, dat ik je daarop mee had ja, kunnen ja, ja. liften van hè, dat het zo druk was. En dat je dan op een gegeven dat moment niet... Uh, nee, ik, ik, ik heb hem nog even niet. Maar, uh, het, het, dat prima. bij je optreden, ah, maar dat er extra veel mensen zijn om ja, zo van, oh, nee, zo, zo, zo, zo Dat bedoel ik zelf. Hij is een beetje traag vandaag. Ik ben echt traag vandaag. Maar nee, we hebben wel een goed sfeertje nu zetten. Ja. Ja. Uh, was jij ook niet een van de mensen die runner-up of wat dan ook was geweest? Ja, we waren in principe runner-up, maar Close Fire, de, de, de lieve jongens, die gingen met alle twee de prijzen ervan horen. De Piccadiespen. En verdiend, want ze, ze hadden gewoon heel veel mensen meegenomen. ja, en, uh, goed ja De gesend. publieksprijs en, dat is, uh, Ja, en het, ja. het was gewoon een vernieuwend bandje ja. in dat opzicht. Ja. Uh, ben jij dan toch uh, ook uh, dan, uh, vernieuwend uh, bezig geweest? Uh, ja, ik, uh, een beetje krom gezegd, maar uh, in de zin van dat je toch een, een weg ingeslagen bent na die avond. Uh, commerciële bedoel je? Nee, niet de commerciële, maar gewoon een muzikale richting. Uh, ja, maar die hadden, we, die, hadden we, die hadden we in principe al wel heel duidelijk staan. Ja. Uh, tenminste, ja. ja. De, de liedjes die nu op de plaats staan, die speelden we toen ook al. ja. ja. En, um, wel aangescherpt. Of, ja, dan werden ze wel verbeterd en geperfectioneerd. Ja. En blazers erbij en strijkers erbij. Dus dat. Ja. Maar um, nee, in, in basis zijn we niet echt iets anders gaan doen. Niet? Nee. Nee. Uh, dus in die zin uh, horen we eigenlijk nog steeds terug wat we toen ook al hebben gehoord. Ja, maar dan ja. beter. Ja, ja, ja, logisch het. natuurlijk. Want uh, in die drie jaar uh, uh, zijn jullie natuurlijk ook niet uh, stil blijven staan. Nee. Dat, dat, dat op zich. Nee, zeker niet. Wat is er eigenlijk onderweg nog gebeurd waarvan je denkt. Nou, daar kan ik wat, wat mee en dat zou ik ook kunnen gebruiken eh, om het uh, beter te krijgen en noem maar op nou ja, in de afgelopen drie jaar. Wat, wat, we, wat we hebben gedaan is we hebben meegedaan aan de uh, Amsterdamse Popprijs. Dat is altijd mooi. Ja, ja dat is vet. en toen zijn we in drie stappen zijn we via Crea, dat is een zaaltje in Amsterdam. Zijn we naar de kleine zaal van Paradies gegaan. En toen naar de melkweg. Mm -hmm. En dat soort herinneringen nemen ze ons nooit meer af. Ja. Maar dat zijn ook ervaringen waarop je kan bouwen. Ja. En uh, kan meemaken van oké. Okay, zo voelt het dus om met je eigen muziek voor een grotere zaal te staan. Ja. En uh, dat is iets waar ik wel van geleerd heb. Ja. Ja. Uh, ook uh, nu je het live optreden mist in dat opzicht? Ja. Redelijk. Ja? Ja, nou, ja joh. De, de, ja. dat, is wat, dat is het leukste wat er is. Voor een, uh, niet voor dertig mensen die dan ook nog eens op een krent moeten zitten, weet ik allemaal ja, wat. Dertig mensen kan juist eigenlijk superleuk zijn. Ja? Maar uh, liefst niet voor een krent. Dan wil, je, dan wil je juist echt intiem gaan, weet je wel. Ja. Maar ik, ik, ja, ah, wel jullie kunnen het wel, hè? Want uh, het bewijs is dat jullie dat kunnen. Jullie kunnen uh, met een hele kleine setting uh, kunnen Zeker. Jullie dat Zeker. klein maken. Zeker. Ja, dus in Zeker. dat opzicht kan je van ja. een. Van een zaal waar jullie toen in hebben gespeeld, kan ja. je dat gewoon in een huiskamer ja. omtoveren. Ja. Die, die, die ja. gave hebben ja. jullie wel. Ik moet toegeven, zo'n groot zaal is wat leuk hoor. Ja, dat geloof ik ja. ook wel. Ja. <laughs> ja. Ja, het, het, het, het, het mooie is, we zagen, zagen we van de week zagen we een, een filmpje terug van dat optreden. Ja, mm -hmm. Van het laatste nummer, van de laatste single ook, die we nu hebben uitgebracht: ja. Give Me Your Heart. En uh, op een gegeven moment hebben we een stukje daar ingebouwd dat mensen mogen meezingen. Ja. en uh, ja, Als je dat dan hoort... dat in dat geval 650 man... in ieder geval die illusie ja. hadden we... dat dat wat meestond te zingen... Hm. ja, dat is nog niet steeds een keer Echt niet, hm. niet normaal. En dan, dan krijg je wel weer energie van... oh, oh wow, ja, ja, ja, ja. daar doen we het ook wel weer voor. Ja. Uh, toch uh, neem ik aan... dat uh, met het materiaal wat jullie nu uitbrengen... Hm. krijg je denk ik ook wel reacties uh, terug. Ja, of niet. ja, we hebben een reactie teruggehad... van een, uh, van een maatje van me. Hm. Maar dit, ja... Die, die kwam naar me toe en die zegt: Yo, ik heb een nieuw, een nieuw meisje. En ja, we gaan al een paar maandjes met elkaar. En um, ja, weet je. The Summer in Amsterdam. Zo heet die plaat ook. Ja. Uh, dat liedje. Heeft, heeft hij toen al gehoord? Ja, dat is gewoon het liedje in onze relatie. Zo. Dat is gewoon fucking raar, Het ja, ja, ja. je zit gewoon in mensen... Awkward, zou je bijna kunnen zeggen. Nee, ja. het, het, Scary. Ja, maar het is dus begonnen op een, op een, op een kamertje en uh, dat is dus nu van mensen of zo. Dat hoort in hun leven. Ja, ja, ja. Dat is fucking raar. Ja. Maar wel heel leuk. Ja, te gek. Ja. Nog één ding, want ik zag een Instagram post uh, voorbij komen uh, dat jullie vorige week uh, bij de Sound of Harlem, bij... Uh, ja. Collega Rudy Nicolaan waren geweest. Mm -hmm. uh, waar ging dat over? Want ik, ik heb het in de gauwigheid een beetje uh, gemist hoor. Maar nee, we, zijn, we zijn niet bij hem geweest, We hebben gewoon online. Uh, oh, online. De... Oh, dat is een beetje een soort uh, zoom ja. uh, ja, uh, ja, ja, ja. Niet, niet eens een soort. Nee, nee. Okay. <laughs> gewoon echt letterlijk Zoom-afspraken we gehad. Ja? Uh, dus gewoon even via inloggen, heb hij, hij ja. heeft op een paneel patst. En gewoon kletsen. Ja, als het gaat, wel. Binnenkort daar een keer spelen? Ja. Wel nou, echt gewoon met de. Oh, oké, okay. dus we ja, daar... moeten nog even een datum prikken. Ja. Maar het ja, is nu een, een beetje lastig met corona. Maar ja, ja en, Rudy, als je luistert, we komen nog steeds heel graag. Oké, ah, oké. Okay, ja. okay. Nou ja, goed. Nou, Rudy is nu bezig, denk ik. Hij ah. ja, ja, zit in hetzelfde tijdslot als wat wij. Ah. Maar hij is ah. ook ja, de over de concurrent. <laughs> Uh, goed, heb nou ja. gemaakt. Ja, ja, ja, ja, ja. Goed, uh, hij gaat uh, tot 9 uur door en wij gaan tot 10 uur door. Ah, dus dat ja, is het ja, ja, ja, grote kijk, kijk, kijk, kijk. Uh, goed, uh, We gaan straks uh, jullie natuurlijk nog horen. Uh, ja. Want uh, ik denk dat jullie er ongelooflijk veel zien hebben. Ja, um, Zodadelijk dus, uh, Lanique. Maar zover is het nog niet. We gaan even nog uh, een aantal dingen uh, draaien die we vorige week bij de 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf niet hebben kunnen draaien. En dat uh, is bijvoorbeeld deze. Nederlandstalig uh, werk, wel hip-hop. Surya in de coupé. Allemoor! Allemoor! Allemaal! Let's go! Ja, ja... Over hey. chillen op de vrije je hebt al een jaartje niks gehoord van me, jammer. Maak een paar zaken, gingen vol. Ik heb mijn fans nog in mijn zak, nieuwe smaken in je oor. Mijn teksten in mijn tas en alle haters in mijn voorpak. En ik maak geen verzameling aan boodschappen, er zitten lagen in. Vaker is het doordacht. Dus ze moeten maanden op een joint wachten, zo van. Kom op man, paas die shit op doorpappen. Hey. Het gaat alleen in, en doortrappen. Nee, ik ben op zoek naar nee, evenwicht als Tibetaan Of een koorddans. Ik wil de stralen van de zon vangen. Dus luister pas naar mijn plaat als je klaar bent om te ontspannen. Als jong mannetje zat ik vaak in de slos. Ik wilde geen baan, rekeningen stapelde op. Ik ben klaar met dat bestaan, nu bepaal ik mijn lot Jongen, de dag dat de euro valt, raap ik hem op. Ik wil een plaats aan de top, daarom slaap ik zo kort. Ik werk graag voor dat extra plakje kaas op mijn bord, dus. Fok het mannetje dat iets naar binnen knalt Nu hangen we met whisky, single malt En nu wel ik nu aan het werken ben Zie ik mijn leven nog steeds als een battle event Ik moet vinden. Ja, ja. want als ik de beste niet ben Dan weet ik in elk geval dat ik de beste niet ken Ik heb maar 80 jaar voor dit experiment En ik wil het allemaal, maar waar trek je de grens? Vroeger had ik zoiets van, het gaat wel als ik groot ben Nu heb ik zoiets van, ik slaap wel als ik dood ben je ziet me in de trein met de moed mee Of ik schrijf nog wat rijms in de coupé Het is een reis die geen doel heeft nee. Ik ben blij met de weinige tijd die je krijgt, Want de reis is voorbij mij als ik toegeef Dus ik schrijf nog wat rijms in de coupé Het is een reis die geen einde of doel heeft nee. Maar de trein gaat zo rijden Het is tijd en ik moet mee Word blij, zie ik die bekers in mijn kwaad zie. Of rijm, terwijl ik in de regen door de stad fiets. Niet dat genieten altijd beter is dan afzien. Maar ik ben gedreven door een passie En zie wel dat het niet betekent als ik niet kan delen met mijn matties Maar ik ben alleen als ik mijn pad kies. Ik zie mijn geest als het product van chemische reacties in mijn schedel. Dus ik geef verder geen reden voor mijn actie. Nee, fuck it, ik heb een streven, maar verwacht niets. Ik wil alles, maar ben ook tevreden met een fractie. Het leven is fantastisch, dat zeg ik vaak. Omdat die instelling alleen op het leven een stukje relaxer maakt omdat ik stress haast zoek ik mijn rug Maar omdat niks vanzelf gaat voel ik de druk Dus ik wil het beste stuk van de beste taart Maar ben me bewust dat de rest misschien net zo lekker smaakt Je ziet me in de trein met een boek mee Of ik schrijf nog wat rijmig in de coupe Het is een reis die geen doel heeft nee. Ik ben blij met de weinige tijd die je krijgt, Want de reis is voorbij als ik schrijf nog wat in de Het is een reis die geen einde of doel heeft. Maar de trein gaat zo Eigenlijk best wel lekker, dus we uh, zullen volgende week uh, er nog een keer uh, bij zetten. Dit komt uit de koker van uh, muziekredacteur van 3 voor 12 Noord-Holland. Kirina Gijzen, die kwam er mee. Dus uh, dan moeten we uh, daar ook uh, behoorlijk uh, goed uh, de oren bij gaan spitsen. Nederlands talige hop uit de hoofdstad, uit Amsterdam, uh, afkomstig. We gaan uh, over naar de andere kant, want daar zitten ze al klaar. Lanique en Sam. Ja, ja, ja. Uh, ja want uh, we gaan, uh, we gaan uh, uh, twee nummers horen. Ja, lekker liedjes spelen. <laughs> lekker liedjes spelen. Zes stuks, dus ga er dan vast uh, maar voor zitten. De eerste van vanavond is In The Air. Uh, kan je er iets over vertellen, uh, Lanique? Um, ja, het is eigenlijk voor mij begonnen als een protestliedje. Tegen al het gestres van wat ik op dat moment meemaakte. En toen zei ik tegen mezelf... Even rustig aan, maat. En dat is dit liedje geworden. Oké. Okay. Ja. time to fail Sitting here thinking with the grass between my teeth This must be the good life How oh, long before I leave Rest your head and slow down Rest your the ring. I'll write the story for the show Happy ever yeah, after as the real world is tonight We don't tell no stories in good goodbye, of the night Ik weet niet precies wat er gebeurt, maar ik zie je uh, Sam denk één uh, naar achteren springen in de spurt. Ik weet niet. Uh, donderde er iets om of wat dan ook? Was het een complicé? Nee, de, mijn telefoon ging af. Oh, de telefoon ging af? Ja. Wie heeft het euvelenmoed om Lanique uh, lastig te vallen nou, bij. Uh, de, de, de, Wiebe. De, de lieve jongen die ons helpt met, uh, met, met de website en zo. Ah. Goed, Wiebe die heeft uh, nog niet helemaal uh, door dat, uh, dat uh, de heren aan het werk uh, zijn vanavond. Maar... Nou ja, ik had hem wel... Uh... Wiebe niet meer doen, hè? Hahaha, <laughs> ja, ja. Uh, Goed, uh, ja, dat krijg je wel. Uh, uh, als... Kijk, wij hebben al onze telefoons. Ja. Marcus is er altijd op gespeend, want als ik, uh, als ik hem niet op stil heb staan... Ja. ...krijg ik hier uh, op mijn sonemiet. Dan word ik hier met pek en veren over de tolweg heen uh, Dus Ja, ja, ja, terecht, ja. Maar goed, uh, als de muzikanten hem dan niet op stil hebben staan... ...ja, dat is dan heel erg leuk. Ja, sorry. <laughs> Ik zal het gewezen deze ook nooit uh, meer ma doen. Maakt niet uit. Maar de stemming, dat is alweer wel heel erg leuk. De stemming zit er goed in. En ja, dan kunnen we weer ah, naar... Hij maakt het. Als ik een brug maak, dan krijg ik weer op personenmieten van Tino Stuy. Maar dat, uh, daar heb ik nu even lak aan. Ja. Um, want we gaan het uh, over hele goede gevoelens hebben namelijk. Uh, want de stemming zit erin. Feeling good, feeling fine. Heet yeah. dat liedje. En? Uh, Aanleiding? Dit is, dit is een van de, de nieuwere liedjes die we nu met z'n tweeën aan het schrijven zijn. Ah. En die komt waarschijnlijk, heel waarschijnlijk, eigenlijk best wel zeker, op de nieuwe plaat die we nu ook al aan het opnemen zijn. Ja. Um, maar daarover later meer. Daar gaan we het straks nog even over hebben. Ja, ja? dat is een heel goed idee. Feeling good, uh, Lannick nog allemaal. up in the sky the smell of wind and autumn in the rain makes leaves a falling puzzle pieces when the trees are starting to show up now the world is turning golden brown the hole in my heart it's is ending ceases I tried to see it through but I kept fighting with the wind thought that I could bend Turn the world thing again was never thick was never thin we might have lost but someday when it's a new end and a new begin it's a bit of sweet goodbye my baby but i'm glad that you were mine and i'm feeling daarna we, Dat waren ze, de eerste twee. Goed, we gaan ze zo dadelijk nog een keer horen. Lanik yes. en Sem, dat zijn de twee muzikanten van dienst vandaag. Maar we kijken ook al een beetje stilletjes uit naar volgende week... want we hebben dan een telefonisch gesprek met deze man. En deze man is Bruno Rocco uit Rotterdam. En het uh, nummer wat hij een paar weken terug heeft uitgebracht... Uh, is dit nummer, Crossing the Line. You hold your Uit Rotterdam en volgende week uh, gaat hij uh, hier uh, heen uh, komen. Nou, we hebben nog, uh, nog even een paar uh, tellen. Dus uh, we kunnen nog even met de bandleden uh, praten. Uh, Lanique en Sam. Dat is wel heel erg leuk. Uh, want uh, ik dacht, nou, dat gaat nog wel even duren met Sam. Maar uh, kennelijk heeft hij uh, uh, even die pauze... Dat heb je ergens vlot gedaan in die drie minuten? Ik zei je toch? En dan lijkt het net alsof hij even zitten bouwen. GELACH <laughs> zullen, zullen we die teksten maar voor dinsdagmorgen bewaren? Want <laughs> ja, dat is een beetje een uh, onzinprogramma wat, uh, waar ik ook al mee werk. Uh, <laughs> ja, dat, is, ah, dat, dat zijn Ger Loogman, Frank Paardenkoper en Tino Stuy. Dat, uh, dat is wel, wel interessant, uh, maar uh, het is ook een show. Die kun je missen. Dus, okay. uh, dus, dat zeggen wij altijd op dinsdag. Uh, je kan het missen. Dus, okay. is niet, uh, en sinds kort hebben die jongens ook een podcast. Dus, oh. uh, nou, dat kan je ook missen hoor. Dus, uh, <laughs> dus, uh, ja, dat is wel uh, een goeie. Om, uh, om ja, uh, uh, nou, ik ga het missen. Ja, je maar kan het missen. Nou, in dit geval, uh, dit programma zeker niet. Nee. Want, uh, dat, uh, ik bedoel, jullie hebben wat te vertellen. Zeker. Uh, jij zat al heel stiekem aan mij te vragen. Oh ja, we ging mijn eerste single over. Nee, nee, dat, dat zei ik niet. Uh, nee, dat zei ja, je niet. vorige single. Hoor. Ja, nee, dat vorige liedje wat we hebben gespeeld. Oh, vorige liedje. Ja, dat nee, liedje wat je, net, wat je net hebt gespeeld. Ja. Uh, Feeling good. Ja, want ik ben uh, benieuwd hoe uh, dat Ja, daar zit wel een positieve vibe in. Dat, dat sowieso. Ja. Uh, en in die air daar haalde ik toch ook wel heel erg een beetje ademhalen, rustig gaan, uh, ja? slow down. Ja, dat, dat, cool. dat gevoel dat kreeg ik uh, wel heel erg. Ja, dat, dat, dat was wel Mooi. de bedoeling. Ja, want dat, uh, maar goed, dat kan iedereen ook voor zichzelf uitleggen. Het liedje, dat moet... Uh, ik denk, als jullie beide teksten schrijven... Mm -hmm. moet het uh, ook universeel zijn... dat iemand zich er ook in kan herkennen. En, Zeker. Ja. Ja, ook zijn eigen betekenis nou. Ja, precies. Ja. Want het hoeft niet per se... Uh, hè, dat, nee. de, de betekenis die iemand uh, eruit kan halen... dat ja. is bepalend. Werken jullie ook zo op die manier? Uh, uh, nee, nee niet, ik uh, denk het niet per se. Ik denk, ja. uh, meestal komt hij met de eerste tekst. Ja. Zo, en dan uh, gaan we een beetje schaven. Ja, wie is het meest uh, gevoelige van het twee? Ja, dat is Lanico, hè? Dat is echt een, een, is toch is, nog niet. Die belt ja? me wekelijks jank top. <laughs> nee, nee, dat is niet waar. Nee, nee, uh, nee elke gevoelig, dag. gevoelig van de twee. Ik denk dat we allebei eigenlijk vrij nuchter zijn. Ja? Ja. Maar wel ja. heel lief en wel heel klein hartjes. Ja. Nuchter en kleine hartjes. Ja. Ja. Uh, moet ik dan ook uh, de conclusie trekken... dat jullie soms ook nog een beetje opvliegend kunnen zijn? Of? Nee, zeker nee, niet. niet. Nee, dat, is dat. Een hele dat, rustige jongens eigenlijk. Ja, nou, nou, dat e dat e heb e ik e wel e af en toe. We zijn ook nog wel menselijk, zeg maar. Ja, ja, okay. wij, wij kunnen zeker als we een liedje aan het schrijven zijn... en ik denk het moet deze kant, is een hele die kant op. Ja, een heel interessant verhaal wat jij nou nu net zegt. Interessant woord, menselijk. Hoe kijk jij dan tegen de wereld aan? Dan komen we weer even op dat punt. Hoe staat de mens... Hoe staat een mens Lanique in het leven? Um, nou ja, de vorige keer, volgens mij, als ik het de, de, zo herinner... Uh, dat was een telefonische ja, dat, gesprek, volgens mij. Ja, ja dat ja, was ja. een telefonische gesprek. En um, volgens mij zei ik toen, ja. en dat, daar sta ik nu nog steeds achter... Uh, ja, het leven is af de kloten, maar dat moet je omarmen En je moet het, je moet het dan wel zelf leuk maken. Ja. Is het zoiets uh, van het feestje uh, uh, vieren, maar je moet zelf de slingers ophangen. Juist, dat. Ja. ja. ja. Ja, dat is, uit een, dat is een algemene uitspraak. Nee. Je bent niet de enige die dat, uh, die dat doet. Hoor. <laughs> er zijn meerdere Nederlanders die dat zeggen. Dus, uh, is dat ook een beetje... kenmerkend in de periode waar we nu in leven? Want ja, het bestaan van muzikanten... is op dit moment hard. Zeker. Het ja. is ja. ja. soms moeilijk om... Uh, de schouders eronder te steken en door te gaan. Ja. Dat, dat, dat kan af en toe moeilijk zijn. Maar je moet dan zorgen dat de, de kleine geluksmomentjes... die er zijn, mm -hmm. dat je die voor jezelf... heel groot maakt en duidelijk maakt... kijk, hier doe ik het voor. En dan kan je weer... Een paar weken, dat mee, is maanden door. Dat ja. is eigenlijk wat je buurman zegt, hè? Ja. het uh, gewoon omarmen ja, uh, ja. In, in, in dat opzicht. Ja, Moet zeker. je eigenlijk ook tegenslagen kunnen omarmen in dat opzicht? Ja, Heel filosofisch dat, ja. gesproken. Natuurlijk. Ja, ja. ja. ik, ik, ik denk een tegenslag dan... dan dat... No guts, no glory. Sorry? Ja, zeker. Ik ja. denk dat tegenslagen je, je, je pad van je leven uh, enorm kunnen bepalen. Ja. Ja. Heb je al uh, met tegenslagen te maken gehad, Sim? Ja zeker. Ja. Ja, ja, zeker. Ja. ja, zeker. Jij ook ja. of niet? Um, ja, maar die, die, die vind ik niet noemenswaardig. Niet noemenswaardig. Het zijn eigenlijk hobbeltjes. Uh, in dat opzicht. Ja. Ja. ja, het kan. Ik bedoel... Ik, uh, ja, ik, ben, ik ben heel... Uh, hoe zeg je dat? Ik ben heel geprivaliseerd. Ik, heb, uh, ik ben gezond zelf. Geprivaliseerd. Yeah. Gaan we, gaan we. Gaan we. Ja, en, uh, dan krijgen we ook gezond, weer die woorden uh, sensibiliseren. Uh, ook met die onzin. Ja. Nee, maar ja, ja. ik ben gezond. En de ja. mensen om mij heen zijn gezond. Dus, ja. okay. uh, we gaan er nog eentje doen, heren. En dan uh, mogen yes. jullie weer plaats nemen. Uh, dat is een band die komt uit de Zaan. En dat is uh, Rowan. Uh, en zij hebben ook een, uh, een laatste nummer afgeleverd. Behind the Borders. It doesn't feel impossible zwak heb ik wel voor uh, Rowan en hun laatste single en die heet Behind the Borders en je hoort uh, lichtelijk toch ook weer die geheimzinnigheid uh, die bijvoorbeeld Ierland ook uh, kent en ik uh, denk dat ze daar ook stiekem geweest zijn uh, maar goed, uh, dat uh, zal ik ze dan nog eens een keer vragen als ze hier in de studio zitten want wellicht kunnen ze ook akoestisch spelen net zoals bijvoorbeeld de band van vanavond uh, en ze komen uit Haarlem, want ze komen hier uit de buurt, toch? Ja, ja. ja, ja. ja wel, nou, hij, hij komt. Er... Waar... Wel, waar kom jij nou weer vandaan? Velsenbroek. Velsenbroek. Nou ja, dat, dat nou ja, goed. Gemeente Vels. het, het schuurt een beetje tegen Haan, allemaal, maar goed, ja, uh, het is, uh, het is redelijk uh, dichtbij allemaal. Ja, even over uh, de eerste van het uh, blokje van twee. Ja. Uh, toen je dit liedje schreef, had je een bepaalde kleur in je hoofd of zo? Of, uh... <laughs> ja, het, het liedje heet Indigo. <sus> ja. Ja. Um, ja, er zit een, uh, een, een lijn in. Uh, you call her my love, it's Indigo. Ja. Um, ja, maar dat gaat dus ook eigenlijk over naar boven kijken en uh, een beetje verliefd zijn op iemand. Helemaal goed. We oh. zijn toch de emotionele van de twee. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja Laat maar komen, komen, laat maar komen. Ja? A painter of a song To put to words what I am hearing Got me up for long Let me fall asleep Let me fall asleep finally I've been spending long, long nights Waiting for the sun So good, lying here on the floor. I'm sitting here, poisoned, dreaming of these lips of yours. Let me fall. Beetje, het feestje vieren, zelf de slingers ophangen. Ja. En ook een beetje, het kleur moet je zelf ook geven aan je eigen leven, want dat is ook iets wat ik een beetje in het liedje terug hoor. Ja, nou ja. Het, dat het, het, wel. Het, ja, dat is over het algemeen denk ik wel de betekenis die je eraan zou kunnen geven, hoewel het ook weer, daar hebben we het weer, ieder kan dit voor zichzelf uh, het beeld bij bedenken bij dat liedje. Want dat is het mooie van muziek. Uh, je moet er ook uh, naar kunnen luisteren en uh, noem maar op. Uh, geldt dat ook voor de volgende? Uh, een zomer vieren in Amsterdam? Uh, ja en nee. Ja nee. Het gaat over een, een, met een kater door de stad lopen. Oh. En die is niet alleen van de drank. <laughs> Het <laughs> kan ook van een, een, een beetje een, een relatie wat een beetje op de klippen zou kunnen lopen. Ja, en dat laat ik ben deze in het midden. Want mensen moeten dat natuurlijk zelf in kunnen vullen. Het zou inderdaad <laughs> zo kunnen zijn. Ja. Uh, maar goed, uh, we gaan hem horen. Hier is Summer in Amsterdam. Andermaal, Aniek. As I'm riding my bike to the park, I try to forget what happened last night, but I can't and I stop. I don't know what I feel right now. Is it something that I Down. And the people are drinking and yelling out loud. If you come and sing with me, when the night falls, our arms will hold us together once more. The sun shines so hard that my skin already starts to burn. smile of alcohol Goes through my mouth To my nose And I don't know What I feel Right now Is it something That I Don't know So I'll go It's summer In Amsterdam Drinking and yelling out loud, come and sing with me. When the night falls, our arms hold us together once more. Yeah, die, die, die, die, die, die, die, die, die. I'd to die da da da to die ya to die i'd to die i'd to die ya to die die to to die Ik zie, het, ik zie het hele beeld uh, voor me. Dit, ja? ja, dit heeft uh, toch wel een, een beetje een Ramse Chaffee gehalte. Maar Oeh, ik zeg er ook nog bij, wow. ja, ja, ik ook nog bij uh, dat dit uh, ook nog een vleugje van de Dubliners erin zit. Er zitten twee dingen zitten erin. En bovendien, ik, uh, ik, het zou niet misstaan om hem om ook in een Ierse pup te spelen, denk ik. Hoor. Dit, dit nummer. Ja ik, ja, ja, ja, ik heb het in Ierland gespeeld. In, uh, nou ja, dat, een paar dat, dat, ja, ja. Ik, en ik denk dat hij het ook wel goed gedaan heeft. Eh. Ja, ja, dat klopt. Ja, <laughs> dat vaak <laughs> mij dus ook. Want uh, als uh, Ieren zijn zeker muzikaal ingesteld. En ja, die zullen wat dat betreft best wel naar, uh, naar de tekst ook wel luisteren wat, wat dat er gaat. Ja, dit is super gaaf. In Ierland rond te lopen, het is of daar... En er zit daar iets, weet je ja, wel. Ja, ja dat dus, is, dat dus, is on, het is niet, uh, niet grijpen, ongrijpbaar. Ja, dus, het, het, dat is het volgens leuke. mij zit het of in het drinkwater of in, of in het bier, ik weet het niet. De Guinness. Eten. Ja. Ja, zo, zo. Eten doen ze namelijk bijna niet. <laughs> nee, ze, zitten, ze leven in de pub, heb ik het idee. Ja, ja, nou ja, dat, dus, dat is ook daar de huiskamer. Dat is het ook, de Twee, tweede huiskamer. Dat is gewoon een verlenging van. Ja. Ja. Ja. Um, we gaan uh, straks uh, natuurlijk nog meer van Lannick horen. Maar we gaan natuurlijk ook nog even iets draaien wat wij zelf hebben opgenomen. Ja, ja, want we hebben ook zelf nog uh, iets uh, uh, laten... Uh, ja, dat is uh, van de band die drie weken terug hier in de studio is uh, geweest. Namelijk Kafka en hun uh, akoestische versie van Booty Call. With the loss of love We return to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 Caputico. There's no escaping this, go ahead, be a miracle. Now, everything I need is cigarettes and some demaro. There's no escaping this, go ahead, be a miracle. Now, everything I need is cigarettes and some demaro. Dat was een Operation Hurricane. Ik zei al gekscherend. Uh, als ik op een gegeven moment hier het raam open zou zetten... en hij doet dat ook uh, van zijn plek... dan kunnen we converseren, Maar uh, de buurt zal er niet blij mee zijn. Want dan hebben we weer een uh, rust bij de kust actie... Lijkt me niet slim eh, om dat eh, te gaan doen. Want eh, er zijn al genoeg actiegroepen hier in de buurt... Eh, die ons eh, wat betreft het geluid van het circuit al het zwijgen op willen leggen. Dus in dat opzicht moeten we gewoon opletten. Er eh, hebben we er nog één en dat is eh, deze. Doet het altijd leuk als we nog twee minuten over hebben. Ubrig uit 2012, winnaars van de Grote prijs van Nederland. Bitch left like me on your